Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De informateur van de formatie, Putters, wil volgende week van alle partijen in de Tweede Kamer horen... wat voor soort kabinet zij zouden willen en met welke partijen ze willen samenwerken. Dat schrijft hij in een brief naar de fractievoorzitters. Hij wil ook dat de partijen het eens zijn over de financiën. De burgemeester van Zaltbommel draagt een deel van zijn taken over vanwege een verbouwing. Begin deze maand werd duidelijk dat de burgemeester de ramen en kozijnen van zijn huis had laten vervangen. Zonder dat hij daar een vergunning voor had. Het gaat om een monumentaal pand waarbij het uiterlijk dus niet mag worden veranderd. De gemeenteraad beslist of hij alsnog een vergunning krijgt. De spoordijk bij Gorkum wordt dit weekend verstevigd. Er zit een grote scheur in de dijk. De treinen moeten er daarom een stuk langzamer rijden dan normaal. Ook rijden er minder treinen tussen Gorkum en Dordrecht. Voor de scheur in de spoordijk is nu een noodoplossing bedacht, zegt ProRail. Er gaan uh, nou, zo'n 84 blokken, betonblokken, hier de sloot in. Er gaat uh, meer dan 200.000 kilo zand de sloot in. Zo zetten we ja, eigenlijk wat kracht tegen die spoordijk aan... waardoor we hopelijk, langzaam, maar zeker uh, die snelheid weer kunnen verhogen. We zijn nog aan het onderzoeken. Hoe we die spoordijk echt weer goed kunnen krijgen zoals die hoort te zijn. Zonder dat we nou, van alles in die sloot moeten zetten. Maar daar hebben we echt nog wel een paar maanden voor nodig. Als het lukt om de dijk te verstevigen, dan kunnen de treinen weer op normale snelheid rijden. En dan Teun uit Veghel gaat viral op TikTok met een video van een bijzondere snack. Het is een mega Bami schijf. Hij heeft het ding van maar liefst 15 kilo zelf gemaakt. En de schijf is niet voor hemzelf bedoeld, vertelt hij tegen het Brabants Dagblad. Hoi. Teun van Dis hier, degene die de uh, publiekspleis wint met carnaval... die krijgt de allergrootste bami van Nederland. Rakel. Ja, Teun kreeg op TikTok al vaker de vraag of die Bami-schijf ook te bestellen is. Maar het antwoord is nee. Toch sluit hij niet uit dat er volgend jaar weer een gaat maken. Dan nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Vannacht wordt het wat fris en een graad of twee. Morgen krijgen we zon, maar later ook regen en het wordt een graad of acht.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 komen in de tweede uur van Jammer en de MNM's. Je hoorde net uh, Abba met Waterloo. Ja, sorry voor de stress op het einde van het uur. Maar we moesten naar het nieuws. Hebben we nog aanvullingen op het item van net? Nee, helemaal nee. niet. Alleen nogmaals uh, steun de crowdfundactie. Ben ik het mee eens. Het is natuurlijk uh, niet terecht wat er is gebeurd. En we gaan ervoor zorgen dat het, uh, nou ja... Voor hoever wij kunnen dat zoiets niet vaker gebeurt. Door het allemaal te blijven delen. Goed. Door goed journalistiek onafhankelijk onderzoek te doen. En je nooit laten tegenwerken door macht. Dat is een heel lekker. erg goed stap. En je te realiseren, wat wettelijk is, is niet altijd moreel. Dat is correct. Tijd voor het Zandvoortse nieuws, want er is in Zandvoort Oeh. ook genoeg gebeurd. Ten eerste de Lightwalk. En daar heeft Mirko aan meegedaan. Ja, ik heb uh, lekker met mijn zieke kop de 18 kilometer gelopen. Want ik dacht, is leuk, is altijd nogal wat, uh, wat hype over in Zandvoort. Eens een keer meekijken. En uh, ja, het was wel een grappige ervaring. Ik weet niet of ik het, of ik het vaker zou doen, als ik heel eerlijk ben. Um, 18 kilometer is ook wel veel Nee, maar ook minder niet Ik, ik, ik weet niet, ik vond, ik vond hetzelfde het, het was gewoon leuk, het was gezellig Maar, maar ja, ik, ik wil niet, eigenlijk niet te negatief doen Maar het, het, ik vond de licht Kunstwerken, ik vond een paar Waren heel, waren heel leuk en echt, voelde echt Ook een beetje zandvoorts en de meeste dingen voelde Meer oh. gewoon een beetje van, oh, we hebben lichtkunstwerken nodig, dus we zetten Iets neer Het um, waren eigenlijk had ik gewoon vooral de mensen uh, Die het heel gezellig maakten En het is natuurlijk gewoon goed dat mensen zo in beweging komen Zeker, daar ja. hebben ongeveer 7000 ja, mensen aan meegedaan, Een kleine 7000. Ik heb ook heel veel gezien. Als ik uit mijn naam keek, zag, ik ze lopen. Best de lampjes. Leuk. De, de lint, lampjes, lint, ja. lint van licht, ja. ja ik, vind, ik vind het altijd wel een bijzonder uh, uh, evenement. Dat je er gewoon in je dorp wordt een soort parcours uitgezet... Met lampen dan, of lichtjes langs de route, zeg maar. En daar moet je dan heel veel voor betalen. Ik vind dat gewoon een bizar concept. Maar de, het ziet er wel leuk uit, laat ik nou ja, het en, als, en ik heb als, als, als mooi aanlenken een brandhond overgehouden op mijn middelvinger. Dus een brandhond? Zeg maar. Hoe komt dat nou? <laughs> nou, ik liep daar en er was allemaal van die leuke kaartjes in van die glazen potjes langs. En dan, dan ga jij in zitten. En ik schop zo'n een een glazen potje op. want ik denk mijn me half zieke, niet goed functionerende hoofd. Oh, ik zet gewoon dat potje weer even op dat kaarsje. Dus ik grijp zo vol met mijn hand... op zo'n kokend heet uh, glazen potje... door zo'n kaarsje. Dus nu heb oh, een, ik oh, een, een heel mooi... verschroeide plek op mijn uh, middelvinger. Ja. Oké. Okay. Ja. Verder nog. Uh, er zijn meer panden op het badhuisplein... die onder de sloopharmen gaan. Uh, dat was eerst natuurlijk het appartementencomplex... en nu is het laatste gebouw aan de beurt... waar onder andere het ijssalon in zat. Het is inmiddels afgesloten met hekken... en het uh, wordt vanaf... Dinsdag, 20 februari dus, drie dagen geleden afgelopen dinsdag, wordt het gesloopt. Eerst wordt er asbest verwijderd dat in het gebouw aanwezig was. En dan uh, mm, ja, zullen ze het gebouw gaan neerhalen. Lekker asbest. Naar verwachtingen zullen de <laughs> sloopwerktheid half maart afgelopen zijn. Wat? Zo'n klein ding? Half maart? Half maart pas. Dat is Nog twee weken, dat valt wel mee toch? Een dorp van drie mee. weken. Ik vind het lang. Kijk hoe klein een blokheertje ja, dat Mickey is. gaat met de armen naar toe, Die gaat alles zelf slopen. Nee, dat joh. Je feit, je, je, feit, je, je, ja, ja minuten niet? Okay, je bent Mickey, genoeg. Maar even, even, dit is best wel even leuk om over uit te wijden. Mickey, even serieus. Zo'n, Ik snap wat je bedoelt. Zo'n gebouw is toch zo naar de grond. Maar ze moeten natuurlijk ja. alles afzetten. Ze dus moeten asbest verwijderen voordat ze dat, dat slopen. Want als je dan langs loopt, dan word je ziek en zo. Ja, nee, kijk, dat snap ik ook. Maar drie weken? ja en, en dat werken vijf. die bouwvakker drie dagen in de week of zo nee vijf nou nou dat vind ik nee, die maar, weken nogal ja, ja, uh, langzaam en, en, en er zijn natuurlijk ook andere huizen die er in de buurt zitten die moesten natuurlijk ook niet meegenomen worden in de sloop. die blijven nee, wel staan niet, maar. ja maar dan kan je dus niet drie ton dynamiet opzetten. en denk ah oh, het zal wel... Ah, ja, nee nee nee oké okay. maar een handige herrie met een, uh, met een graafmachine en een grijper oh, die kan dat toch ja. wel gewoon <laughs> in, in een dag nou dat uh, gaan we dan Mickey ik zie nu iets heel grappigs voor me weet je het zal vast wel zijn over twintig jaar of zo dat we denken van nou dat bouwspe Palace Hotel, dat is eigenlijk niet meer helemaal van deze tijd. Dan wordt het zo leeggeruimd, weet je wel. En dat kunnen we dan, want dat staat mooi vrij, dat ja. kunnen we met dynamiet. Ja, maar waarom zou je het Palace Hotel opblazen? Die moet je gewoon renoveren en vier keer groot maken. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ik, ja, die... ik zag even zo'n beeld voor me, ja, heel cool. visueel, van een omvallend Palace Hotel. Er was ook minder oh, leuk. wel oh, was op de, de ja. video's met, uh, ja. Ja. <laughs> in China en zo. Ja, er was ook minder leuk nieuws in antwoord. Er was afgelopen maand een steekincident in de Vleemingstraat. Het ja. was uh, de woensdagmiddag van 7 februari. Er werd rond half drie uh, iemand neergestoken. Ja, vermoedelijk is de dader ter plaatse aangehouden door de politie. En Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Ja, belangrijk om hierbij te noemen, want ik heb dit nieuws als eerste gebracht. Um, als in op de website, omdat ik vlakbij woon. Uh, het was in de relationele sfeer. Okay. Dus het was niet zomaar iemand op straat die dacht, we gaan even... Het was het, uit een ruzie Het was ontstaan. echt targeted. Ja. Oh, oké. Okay. Okay. Nou, dan voel ik me een ik altijd... veiliger in Zandvoort. Ja, ja, ja, maar ik bedoel, daarom, dat vind ik altijd goed om te noemen. Van, is het of intern of gewoon een ja. random gek op straat? Want dat heb je natuurlijk gelukkig niet in Zandvoort. Een belangrijk okay. verschil. Okay. Nee, maar dan had hij waarschijnlijk ook meer dan één iemand. Maar uitstekend. Ah, ah, ah gelezen, Dit ha, ah, ah, Ja. Ah. Ja. Uitstekend. Mooi. You oh, mijn god, nu meet. snap ik hem. Ja? Oh, yeah. oh Mike Hij komt binnen. Ik ben traag vandaag. Het is al acht uur. Aan. Ik vind het is te gaan. KNRM. Ik dat ik team. het snap. KNRM heeft een check van 3036 euro ontvangen. Um, dat komt door de wandelaars van de Lightwalk. Die hebben dat gedoneerd aan een 200-jarige KNRM. Nou, dat vond dus plaats nou, tijdens de Lightwalk. Best, uh, best leuk. Ja, dat vind ik een uh, leuk initiatief. Ik ook. Ja. Dan waren er nog twee bedrijfspanden illegaal bewoond. Dat werd ontdekt tijdens een integrale controle die uh, donderdag werd uitgevoerd niet afgelopen, dom... nou, wel afgelopen donderdag. Ze moeten echt die data weten bij de niet zo Echt hoor. Ik moet nu een keer over nadenken. Uh, goed, in ieder geval waren de twee bedrijfspanden illegaal bewoond in Zandvoort. Oh, die staat inderdaad in 5 februari. Nou, dat is toch goed om te weten. Hm. Mooi. Dat kan. Dan hebben we nog iets anders over opvang. De opvang van de Oekraïners die wordt namelijk uiterlijk tot de zomer van 2025 volgehouden. In ieder geval op de plek waar die nu is. Hebben we daar nog iets over toe te voegen? Ja, want het interessante is dus dat het eigenlijk, hè, want ze zijn hier in juni 2014 zijn ze, 2014, 2022 zijn ze hier, uh, naartoe gekomen uh, of opgevangen. Hier in ieder geval werd een opvang uh, uit de grond gestampt voor 120 Oekraïners. Inmiddels begreep ik dat er wat meer zitten. Um, maar ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Hè? Gewoon een leuke initiatief om een beetje ze aan het werk te zetten. Ze mogen ook uh, meteen aan het werk. En uh, er staat namelijk woningbouw gepland op die locatie. Dus daarom was eigenlijk heel lang onzeker van ja, we willen daar eigenlijk bouwen. Maar die plannen gaan pas lopen na de zomer van 2025. Dus nu, heeft pre dan gezegd, uh, die daarover gaat. Die woningbouw van nou ja, dan kunnen ze net zo goed nog een jaar langer blijven staan. Maar het wordt natuurlijk wel een interessante vraag van wat ga je daar nou met die mensen doen? Hè? Want je kan natuurlijk ook niet zomaar zeggen van ja, we gaan het slopen en dan... Die mensen ergens... <laughs> zetten, ja. Ik denk dat het heel erg afhangt van... Ga naar Haarlem. Nou, ik denk dat het heel erg afhangt van de situatie in de Oekraïne zelf natuurlijk. Uh, we moeten ja. wel met de alle hopen dat het snel uh, is opgelost. Maar goed, helaas het lijkt er nu niet echt een einde aan te komen. Dan hebben we nog Zandvoort aan Zee. Het treinstation staat in de top 25 meest gewaardeerde treinstation van Nederland op plek 23. Net ietsje onder Utrecht Centraal. Ik best verrassend. Ja, ik ook. Nou, ik, ik Wat snap is de het. reden? Ik snap het wel. Ik bedoel, het is gewoon eigenlijk best wel een mooi station... als je vanaf de voorkant bekijkt Ik kom dat vanaf de zijkant. ja maar je ja. Kan niet hebben in. Een, een chill kioskje. We hebben best wel groot eigenlijk. Dat niet zo'n mini-kioskje op sommige stations ziet. We hebben gewoon goede voorzieningen. Er is een toilet. Er uh, dus is eigenlijk nooit gezeik. Ja, volgens mij is die toilet nog wel van de oude standaard van NS. Je moet nog echt met muntjes betalen. Uh, dat zou kunnen. Maar weet je, ik, ik, er, ik vind wel... het station heeft gewoon alles. Het is ja. altijd best wel veilig. Ja. Het is wel chill. Ik, en, ik snap wel dat hij wel hoog staat. gewoon een klima station. ben ik helemaal met je eens. En ik ben natuurlijk ook heel erg fan van de trein. Maar waar het denk ik ook aan ligt is dat mensen natuurlijk vaak naar Zandvoort komen. Bijvoorbeeld in de, zo, in de zomer. Ja. Als ze een leuke dag ik hebben. Wou wel, wou ik wou ook nog zeggen. Ja, dan, dus dan, dan heb natuurlijk ook een ander psychische wereld bij hem. Kijk, kijken. ik bedoel. Ja. Uh, uh, laat ik wel eens het noemen. Ja, als je een keer naar halfweg Zwanenburg moet. Maar ja, de reden dat je naar halfweg Zwanenburg moet. Is natuurlijk veel minder leuk dan naar Zandvoort. Dus. En zij gaat karten daar in de buurt. Dat is ook leuk. En, nou, en we hebben geen poortjes, nou, dus voor het zwartrijders is station Zandvoort ook heel leuk. Ja, maar yeah, wat ik ook nee. vind is dat station Zandvoort is ook wel echt een van de beste... Wat is het? Ja, uh, ijs. Als er ijsvorming is, dan ligt het sowieso geen ijs op bron, omdat er meteen zout is gestrooid. Oh, ja, dus, dus, dus op het moment omlaar, dat er ook maar een beetje nieuws in het... Hè, dat het een beetje gaat ja, ijzelen of zo, dan station Zandvoort is meteen we gaan strooien. Want uh, ja, applaus ja, het wordt morgen voor station Zandvoort. Ja. Ja. Ja. applaus voor station Zandvoort. Heb ik ook voor het eerst eens wat positiefs over NS gezegd. Nou, ja, Kun je niet... verder. Je weet het nooit. Dan hebben, we nog, uh, dan hebben we nog Café Nuf in de Haldestraat. Die is weer gesloten en die blijft ook gesloten. Oh, ik, ik wil jullie ook gewoon gelijk wat over zeggen. Ja, tuurlijk. Normaal, als ik dus een negatieve review heb... hou ik hem toch een beetje achter de hand. Want dan denk ik, kijk, ik moet toch een beetje vrienden blijven met iedereen. Een beetje opportunistisch van me. Maar uh, <laughs> ik ben toch... Heb jij een negatieve review? Nee, als ik negatief ben over iets. Maar oh. ik, was, ik was bij Nuf tot twee keer toe. Uh, en gewoon per ongeluk. En het was ook oh. zo ongelooflijk slecht. Als je die hamburger, daar had bijvoorbeeld, hè, de, de nufburger die er op het menu stond... die van het plein, de snackbar, die smaakte twee keer zo lekker. Was de helft zo duur? Nou, oké, okay, dan zit je weliswaar niet binnen ergens. Maar het was daarbinnen toch altijd koud en een beetje ongezellig. Ja, even, even met alles, de service was slecht. Uh, uh, ik vind het heel jammer voor de eigenaren, echt waar. Ik vind het echt heel jammer, want het is een, een mooie locatie. Zandvoort verdient het dat daar iets goed zit. Maar nuf was het ook gewoon echt niet. Beetje eigenschuldekend. Nuf was het gewoon echt niet. Nou, nee, ik... en, en niet zoals vroeger. Nou, en niet ik... zoals vroeger. Nee, Want vroeger was het leuk. ik hebben we ook nog meegemaakt. Uh, moet ik zeggen. Ik was ook inderdaad vroeger bij. Ik wilde het net zeggen Bij die oude nuf. Dat was echt leuk. Dat was echt leuk. Ja, goed zweertje ja. ook ja. niet daar al. Dat was ook niet te duur. Nou, ja, dat is jammer. Nou ja, ja, weet ik... je wat ik zeg? Prima tent voor een nachtclub. Nou, misschien ja. Wie <laughs> zou dat zeggen? Ja, ja, en dan met betere muziek dan bij de Chin Chin. Wat ja. een transition. Want we gaan het over de muziek hebben: namelijk de Zandvoortse Bodin. Um, Monet, die heeft niet de kans gekregen om Duitsland te gaan... vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival... met haar nummer Tears Like Rain. Jou maar we daarnaar toe te voegen, want jij bent al de Songfestival ook. Ja, zeker. Nou ja, en volgende week komt natuurlijk het nummer van mijn persoonlijke held... Joost Klein, uh, of Supporter. Uh, komt volgende week, brengt hij uit. Maar dat hebben we straks nog over. Maar uh, dit verhaal viel me eigenlijk op. Ook is een beetje vorige maand gaan spelen. Toen stond er ook een stuk over in het Haams Dagblad. Is hier ook in Zandvoort... Uh, op de radio geweest, uh, Bodien dus. Uh, en, en het maakt echt best wel hele leuke nummers eigenlijk. Uh, ook op Spotify is uh, veel te vinden. En ze de, is dus al door alle voorrondes gekomen... van het Duitse Songfestival. Want daar doen ze zeg maar nog een Nationaal Songfestival. Zoals we hier ook ooit hadden in Nederland. Dat je eerst allemaal Nederlandse artiesten hebt. Dan mogen we kiezen en die wordt het dan. Maar nu hebben we hier een comité die dat... Beslist, zodat ze willen ja. voorkomen Oe. dat Nederland natuurlijk een slechte smaak heeft... en dat dat het dan moet worden. Oe. En dan maar een comité die dat doet. Dat is ooit daar uh, ja, ik vind uit voortgekomen. Maar even ik terug ook. naar Bodien. Uh, ze deed het heel mooi, want ik heb een stuk van haar optreden gezien in de finale. Ze, ze zat dus bij de laatste acht. Hè, van, uh, even kijken hoeveel aanmeldingen waren het ook alweer. Nou ja, dat, dat staat ergens uh, en ze werd wel beschreven, maar het was heel veel... Ze is dan dus doorgegaan naar de finale van het Songfestival en daar is ze vierde geworden. Oké. Okay. Dus ik vind het oh. best wel een prestatie. Ja, ja dat is best wel mooi. We gaan nu even naar het uh, nummer luisteren. Tears Like Rain. Hier is vol. Uh, Dien Monet. Water me. How many how many times. Blood of a girl just like me. You really kept it low-key How many nights, how many times Maybe she was just a silver lining No more tears Silve Ja, Je hoorde een Fleetwood, uh, Fleetwood Mac met Don't Stop. Een legendarisch nummer natuurlijk op het album Rumours. En nu is het tijd voor het. Ja. Ligt het nou aan mij of heeft hij een beetje veel reverb? Ik heb geen idee. Jammer, of dat is het nog niet de de heel, uh, heel veel. Jongens, houdtje. mag ik dit even toelichten? Want vorige maand werd er gezegd, het zou leuk zijn als hij ingekort wordt. Gewoon een leuk jingeltje. Want vorige maand liet ik dat hele fragment horen. Ja. Dat schoof me gisteravond om kwart over elf te binnen. Ik dacht, ik maak even iets leuks. Alleen wat nu dus blijkt is dat het dat effect is leuk, maar het komt te erg over op de radio. En op mijn eigen koptelefoon was het gewoon perfect. <laughs> ik, ik, iets weer terugdraaien dan de volgende keer opnieuw. Ja. Ik vond hem wel leuk. Ja, maar ik in wel Het irritatiefactortje. Oh, sorry, die moet doen. Zo nee, ja, ja, het, het, ik ja. wilde, dan doen. Nee, jammer dat we dat doen. Veel plezier. Ja, nou ja, sinds, uh, sinds dit jaar natuurlijk onze nieuwe uh, rubriek in de plaats van de discussie puntje, maar dat betekent niet dat er geen discussie over is. Het irritatiefactortje eigenlijk een begrip, een uh, woord uitgevonden door de Carboucher Jochem Meijer. En uh, nou, deze maand eigenlijk een beetje uh, ja, net bedacht. Even heel eerlijk. Is uh, al die mensen, of net met elkaar bedacht bedoel ik, al die mensen die je op straat dingen probeert te verkopen, maar ook je de hele dag online achterna zitten, bellen, hè, telemarketing, dat is een beetje aan het uitsterven. Uh, maar gewoon ja, dat iedereen de hele tijd iets van je wil. En vooral op straat, ik... Zal, zal ik gelijk zal ik met, met, me heen... de, met de deur in huis kallen, ja? lieve mensen? Ik, ik ben die irritatiefactor geweest, heel lang. Oh, ja, ja <laughs> dat is zeker ja, lekker verdiend ja. ik, heb, ik heb zowel uh, geweld telemarketing gedaan <laughs> als, als straatverkoop, dus... Dus nou, als, jullie, als jullie vragen hebben... Als jullie ja, dit nieuwe nrc abonnement willen hebben... Van ja, van mij? Nou hoe kan je zo'n slecht persoon zijn? Nee, nee niks, niks er tegen, Gelijk haat. Maar. maar hoe vond je dat om dat te doen? Uh, echt kutwerk. Echt kutwerk. Nou, oké. Okay. Uh, irritatie... Oh, ik vind het lastig. Het uh, ding is, het verschilt heel erg per per wie aan de lijn hebt, zeg maar. Ik hoop dan... Wie altijd... heb ik aan de lijn? Nou ja, precies. Hallo, je hallo. En ik denk dan altijd van... ik hoop dan dat ik soort van redelijk was, weet je wel. Ja. Maar ik heb ook wel eens gewoon zo'n zo beller gehad. En dan zeg je gewoon tegen je... nee, nee, nee. nee. U zegt altijd, ja, ik heb jouw werk gedaan. Ik snap je, succes, fijne dag. Ja meneer, maar toch, nee. En dan heb ik zo godklieren gek van die mensen. Dan denk ik van... Ik, ik zeg heel duidelijk... ik wil niet... En toch ga je door. Terwijl wij hadden wel, in ieder geval, waar ik dan werkte, altijd een soort van beleid dat, nou ja, als je dat een, een, een duidelijke nee hoorde, hè? niet helemaal duidelijke nee, dat kon nog wel. Maar een, een hele duidelijke nee, dat was ook een nee. En dan ging je weer verder, weet je wel. En, van dat soort mensen word ik toch wel... Ja, dan word, word ik gewoon ziek. Ja, ja. En, en wat ik heel erg vond, wat ik heel erg vond, laatste ding, ik heb op een gegeven moment heel kort, één dag, een soort sollicitatie gedaan bij een soort van online bedrijf, dat dan een energiebedrijf ging vergelijken. En dat je zo'n soort van... Soort van Checker, die wij dan moesten gebruiken specifiek. Een hele obscure website. En toevallig kwam altijd energie direct als de beste oplossing voor de klant. En, en, en, dus eigenlijk werden wij als medewerkers een beetje gegaslight. Want als je gewoon even ging googlen... dan kwam je erachter dat er andere heel veel goedkopere energieaanbieders waren. Maar bij ons, ons programma kwam ja. altijd energie direct. En de mensen die gebeld werden, waren altijd 80-jarige doven oude mensen, zeg maar, die er dan waarschijnlijk nog intrappen ook. En, want, en we oh, waren dan oh, zogenaamd oh. een onafhankelijk adviesbureau. Zo moesten we ons opdoen. Nou, ik ben daar dus ook na een uur, toen ik doorkreeg... wat voor bedrijf het was, ben ik daar weggegaan. Want ik had echt zoiets van, oké... Okay, weet je, een beetje vervelend zijn de mensen te verkopen? vind ik één ding, maar dit, dit neigt gewoon naar legale oplichting, weet je. Ze kiezen <laughs> gewoon bewust de zwakste van, uh, ja. uh, van de samenleving uit... Met, met een kutverhaal en dan, dan moet ik dat gaan we verkopen. Dat was niks voor mij. Weet beetje wat je net zei. Gewoon omdat het legaal is, dus niet per se moraal. Precies, omdat het legaal nou ja, is, niet nou, moreel. Ja. En, en die mensen heb je dus ook in, uh, in, uh, in de, gewoon in de publieke ruimte. Dus op drukke zaterdagen of uh, op, op drukke dagen in de vakantie. Uh, gisteren uh, ook in Haarlem weer gezien, maar ik zie het vaak in Utrecht. Dan heb je dat stukje bij het uh, Centraal Station en dat je overloopt naar Hoogkaterijne. Weet je wel, dat winkelcentrum. Oeh, dat is de markt. Ja, daar dat, kom dat ik hele, niet, die die smak, hele doorstroom en van mensen die daar loopt. Is gewoon een marketing hotspot. Er staan allerlei verschillende mensen. Daar ben ik wel, En ook in het centrum van Utrecht, wordt trouwens. Maar daar is natuurlijk veel woon- en werkverkeer. en toerisme. Eigenlijk komt daar alles doorheen. En daar zijn dan, staan dan mensen van best wel. Nou ja, goede organisaties. Zoals Artsen zonder Grenzen. Of dat soort fondsen, weet je wel. Greenpeace. En kijk, allemaal dat je begrijpt. Hè? We hebben donateurs nodig. Maar wat ik daar altijd opvallend aan vind. ze stellen altijd zo'n eerste random vraag. En dan denk ik, ja, daar geef ik gewoon antwoorden op. En ze doen het zo slim... dat ze je toch ineens tien minuten met hun staat te praten. Want... Ik ben dan altijd wel zo van ja, oké, okay, ik vind het wel leuk om even met iemand een praatje te maken. Weet je, joh, waarom niet? Als je toch tijd hebt, vind ik dat wel grappig. Ook om te zien hoe iemand dat doet. Ja. Maar het is wel een soort kunst zo. Maar er zit ook echt een model achter. Ja, maar dan kijk ik geen eens naar. Als je dat werkt, doet dus nee, heet dan. Nee. Ze werken dan nou, heel veel van die bedrijven iets. heet het, het AIDA-model. Dat krijg je dan te horen. dat staat dan voor attention. Dus dat is het eerste wat je moet doen. Dus dan moet je iets, iets achterlijks zeggen. Of dan. Je moet ook niet oh, vragen, wil je iemand een krant? Maar je moet toch aan iemand een krant in zijn handen duwen. Zeg, mevrouw, die is voor u. Want je, je, je, een gif slijfelt nooit af. Ja. Dat soort trucjes ga je leren. Weet je, wel. Je, je moet niet vragen, wil je een krant? Nee, je geeft hem, je biedt hem aan. Ja, niemand gaat een, een vriendelijke jongeman die, die, die haar iets aanbiedt uh, weigeren. En het, het punt is, psychisch is bewezen... dat hoe meer je ja zegt op iets... hoe sneller je geneigd bent om vervolgens ook ja te zeggen op het volgende. Zeg maar. ja. dus waar die mensen eigenlijk naar vissen, eerst, eerst aandacht... Trekken, door bijvoorbeeld mensen al een soort, soort schuldgevoel te geven. En dan te zorgen dat je een aantal keer ja zegt. Kan op alles zijn. Kan zeggen: hé, hey, is het weer lekker? Ja, ja, ja, lekker weer. Hè? Ja, ja, zeg je dus ja. En dan gaan ze zo verder. Dus inderdaad, op die manier. Nummer 2. heb je dus desire. Dan gaan ze dus zorgen van hè, wat voor van nee, nee, interest. Sorry. Dan dus gaan ze je interesse wekken. Uh, dan heb je desire. Dan moeten ze juist eigenlijk vertellen waarom jij dit wil. Waarom dit zo belangrijk voor jou is. En op het moment dat je daar helemaal in zit. Dan gaan ze actie ondernemen. Dan gaan ze die. Zeggen samen, nou, heb ik voor u de geweldige deal. Je hebt uh, dit en, ja, dit, en dit, dit en dit Nou, en daar gaat je tijd. Heb jij ja. dat ook van als Mick? Uh, ja, ik heb dat vandaag nog gehad. En, uh, bij de Dirk voor stonden ze. Stonden er stonden gewoon twee jonge mensen. Uh, en die gingen, die waren voor uh, hulp, uh, Hulphond. Nou, dat vind ik op zich gewoon, gewoon een goed doel. En uh, ja, toen vroegen ze gewoon, mag ik even praten? Ik zei ja, ik had geen haast of zo. Dus ik zei, ja, tuurlijk. Hoe oud ben je? Misschien een uh, vervelende vraag. Ze: zei, nee, joh, geen vervelende vraag. Maar ik ben 21. Dus toen zei ze, oh, jammer, want we hebben mensen nodig van minimaal 24 jaar. Nou, dan denk ik, prima, doei. Weet je, Ben heeft dat ook gehad. Maar als iemand dan, zou ik, zou hem wel hebben. Ik was bijvoorbeeld op een autobeurs. En dan kreeg ik inderdaad gelijk een boekje in mijn handen geduwd. En dan uh, zetten ze expres zo'n leuk meisje neer met best wel schaars geklede... Ja, dat werkt ze, ook. Ja, dat werkt wel, ja. expres. En dan, uh, ja, en dan is het zo van, wat moet ik betalen in die end? Ja, dat moet. En nou, dan heb ik al zoiets van... Doei, dat ga ik La niet doen. Ik ben scare. Ik ga dat niet doen. Weet nou ja, wel. En, en doei, dat, ik ben student. En, en precies wat je nu zegt... Dat vind ik dus het probleem. Dat je best wel een leuk praatje met iemand hebt. <coughs> en dat je natuurlijk best wel weet... Dat hij iets van iemand wil. Maar zodra ze dus gaan vragen... Van, wil je abonnee worden? Dat is eigenlijk, eigenlijk een soort... Sticker is of klittenband die niet meer van je afkomt, weet je wel. Oh, Maar ik heb daar geen moeite mee. Want ik snap wel wat je zegt hoor. En het is ook voor mensen die dan geen nee durven zeggen. Die vinden dat heel, heel moeilijk natuurlijk. Maar ik had echt iets van, ja, fuck you, doei. Daar heb ik geen zin in. Ik ga, geen, ik ga niks betalen. Zeker geen ja, maandelijkse game. Dat ik, heb ik al niet eens met ja. Google of met wat is het met hè, EA Play bijvoorbeeld. Dan krijg je weet ik voor hoeveel honderden games die ik had betaald. Het is maar 6 euro per maand. Dikke lul, 6 euro per maand. Ik ga het. Uh, ja, maar, waarom nee, zou ja. je dat doen? Weet je, dat is digitaal verkopen. Maar als ik iemand fysiek heb die me aangeeft, heeft, mocht ik dan zo'n enorme lul als ik nee zeg? Vooral als het voor een goed doel. is. Maar weet je, dat is gewoon bij mij niet de manier... hoe je mijn geld krijgt. Als je mij morgen aanspreekt in de stad van... wil je het doen? Ook al vind ik het nog zo'n goed doel... ben ik heel erg geneigd om mee te zeggen... Omdat, ik, omdat de actie me al irriteert, zeg maar. Nou, ja. maar, maar twee dingen die ik er ook heel irritant aan vind... is kijk, als, vroeger had je nog zo'n lief omaatje... wat al langskomt voor de WWF, weet je wel... het Wereld Natuurfonds en die was weer een, een eurotje doneren. Weet je, nou gooi die een eurotje zo in die doneren. Ja, ik heb, ik heb wat goed gedaan voor ja. het milieu, voor maar de maar wereld. Maar normaal waren ze ook blij en met een zo, meneer, geeft u ook om het uh, milieu en klimaatverandering. En wilt u nu dood? En dan heb je zo'n gelikte uh, vent staan voor je neus. Ja. En die zegt dan van, nou, uh, geweldig. Uh, u kunt zich inschrijven voor 70 euro per maand uh, aan het uh, WWF. En dan krijg uh, dit heen. actie... Nee, niet bewijs van, letterlijk. Ja. Dit is maar letterlijk gevraagd. Een, een abonnement van een belachelijk hoge kost. Dus dan zegt ze, ja, want daar kunnen we dan heel veel mee. En dan uh, krijg je een boekje erbij. En dan hoor je bij de club. En dan uh, de meeting daar. En dit denk je van... van ja. Dat, het veel maar goed doel, dat, dat is Het echt helemaal een goed doel. Hoezo ja. moet ik een petje erbij hebben? En een, ja, maar, en een blad. Ja. En, een, en een weet ik veel wat. Zeg maar. En wat ik ook bloedirritant vind, en dat zie ik vooral heel zand wordt: heel veel. Dat zijn ze ook wel eens, weet je, voor de Albertijn. Dat ingangtje is eigenlijk best wel klein. Dan gaan ze echt voor die ingang staan. Weet je wel, ik had dan voor mijn gevoel nog wel. Een soort van de, de, Was ik zo netjes, om het zo minst te zorgen dat iedereen er gewoon fatsoenlijk langs kon. Nee, hier, hier staan ze nog net liet, het liefst alles te blokkeren, dat je wel door die verkoopfuik moet. Weet je wel? Dat je... Ja, maar ik oh. dat met die, met die verkoopers vind ik dat minder erg dan met mensen die demonstreren. Ik was namelijk op Utrecht Centraal. Oh, God. was oh, heel hey, nee, wel iets Nee, nee, nee, nee, maar ja. dit, is, dit is... Ik wil er verder ja. niet op ingaan, maar er was gewoon Utrecht Centraal en aan de ja. centrumzijde, en dat was midden, in, maar ook midden in de avond. Ja, had ik ook in Amsterdam. En aan Amsterdam. de centrum zeiden, hebben ze een demonstratie gehouden voor alle poortjes, om ja. het station in te gaan. Ja, daar ja. werden ja. Ja. mensen agressief, jongen. Ja. En ik kwam van de jaarbeurskant, want daar stopt mijn bus. Maar die mensen, oh, die ik dacht even, nou, ja, maar weet je, nog even en de Marie kan hier optreden, ja, okay. of de M.E. Want de, die, ja, die mensen die maken zijn... het echt heel bond. Ja. Nou ja, maar de, die de mensen zijn zeg maar in een dagelijkse patroon en van, oh, ik kan hier gewoon elke dag door een poortje. En als daar ineens Iemand kijkt natuurlijk die protestacties illegaal en zo. En dat moeten ze ook gewoon... Natuurlijk, dat mag natuurlijk daar niet. Maar al, gewoon hoe het psychologisch werkt zeg maar, voor mensen. Als, als daar dus iemand zit... En je kan er niet door en alles is afgesloten. Hoe snel mensen dan eigenlijk vijandig worden tegenover degene die daar is. Dat is best wel... Ja, maar, maar eerder, dat gewoon een vet, domme, een, een vet dom protesterend persoon. Je gaat dan toch juist niet daar staan. Je ja. wilt toch... Mensen overtuigen van jouw protest. Dus wat ga je doen? Oh, ik ga op de 8.12 zitten en alle bestuurders boosmakken. Ja, of hooibalen. <laughs> <Ja, laughs> ik ga op de 8.12 zitten ga op de 8.12 zitten in een ficht tekenen. Een toiletdeur ja. vastlijmen, zodat je niet kan schijten. Oh, freedom for... What the fuck, man? Overtuigend gaf niemand. Sorry. Maar... Ja, ik heb niks mee te okay. maken okay. aan jou. Nee, nee, sorry. Okay. Okay, nee. nee, precies. Maar even over demonstranten. En Oké. Paart het ging over markt. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Geworden, ja, maar het is geëscaleerd. Het is geëscaleerd. Weet je, en dit is helemaal geen commentaar. Mensen mogen demonstreren wat ze willen. Eens, maar waarom eens. voelen demonstranten zich altijd belangrijker dan de mensen die gewoon hun werk willen doen? Of met de trein willen? Want hun ja. doel is belangrijk en alles moet voor ze wijken. Ja, dat nou, dan heb ik wel we al mijn Mike, ik ook. dan nee. heb ik even een heel stomme antwoord terug. Dat is, zeg maar, los van wat ik ervan vind, zeg maar, opvallen en aandacht wekken. En dus misschien iemand in de, in de weg zit... en misschien niet letterlijk, maar wel... iemand aandacht wek Iets anders ja, maar, dan normaal. Dat is natuurlijk wel het maar daar idee heb ik, van demonstreren. Ja, maar daar heb ik één heel makkelijk antwoord op. En die kan ik gewoon lekker op mezelf betrekken. Ik heb toen voor die politiek die fietsenactie gedaan. Dat ik heel norsom door gefietst. Ja. Eén maand. Gewoon een vette actie bedacht. Iets positiefs. Ja. Dus een hele mooie manier... om aandacht te krijgen. Voor mij was het helemaal geen protestactie... maar een, een, een promotieactie. Die mensen... Al die extinction je groepen, de boeren, de whatever, maar niet uit. Al, al links, rechts, boeien helemaal niks. Die kunnen ook een positieve manier vinden om op te vallen. Ja. En ze doen het allemaal niet. En dat irriteert me. En dan moet ik een keer klaar zijn. Dat vind ik echt. Ja, in inderdaad. Echte, echte, echte, de de, de, de blokkade, dus gewoon het blokkeren, demonstratie, blokkeren, zeg maar ja maar ja, ook ben de, ik ook niet echt de zo de agressieve leuzen ja. het gezicht bedekken weet je ik bedoel bij de tussen de boerenprotestgroep uh, heb ik wel eens van die van die witte nationalisten groepjes die rondlopen met witte mandaraatjes tussen die free Palestine types zie je altijd uh, zwart geklede ninjas met vlaggen die uit hun ogen kijken alsof ze het eerste beste persoon wat ze voor de voeten loopt neersteken weet je de agressiviteit zo ga je niemand overtuigen ja, doe nee. gewoon doe gewoon normaal ja, ja sorry het, in de, heel de avond Nederlands, het, ik alle poortjes in het centrumzijde ja. van Utrecht ja, en, inderdaad, ik vond het een actie. en inderdaad bij zo so ben je gelijk mijn respect al kwijt. Dit was in ieder geval het irritatiefactwoordje. Ja. ja, dan is het ook klaar met deze gang, want het is nu tijd voor de en Nico van Mickey, vertel. Ja, ik moet even kijken hoe die ook weer heet hoor. Want ik heb deze gewoon random uit mijn lijst geplukt uh, van nu. Want het is wel een actueel nummer van nu die ik nu veel luister. Maar uh, ja, ik moest even kijken. Ja, nee, dit is het gewoon, is uh, World weg. Needs Love van Mufasa en Hypeman en Kijk, en het ergste is dat ik dit gewoon zelfs wist en ik ken het nummer niet eens en ik kan hem ook niet vinden hier. Uh, Oké, okay, hier staat hij. Oeh. Oh. Ik had daar even stress, hoor. Ik had daar even stress. En goed, we gaan naar. Uh, Animals scripted hier. Uh, oh het echt. Ja. Oh, jojoj, wat dus, erg. We gaan nou nou ja, Luister lekker, het is een gewoon normaal nummer. Veel plezier. Ja, je hoorde World Needs Love van Mufasa en Hyperman. En we gaan gelijk door naar het volgende nummer. Dat is namelijk de nieuwe van Billy Joel. Daar iets over te zeggen? Ja, ik, ben heel, ik was heel verrast toen hij dit nummer uitbracht. Uh, Turn the Lights Back On is het prachtig nummer. Lekker even na dit andere nummer net voor Mickey even tot rust gekomen. Uh, en mag ik dan straks nog iets zeggen over het Songfestival? Uiteraard. We gaan eerst even luisteren naar het Turn the Lights Back On. De nieuwe van Billy Joel. Dat we dat nog mogen zeggen tegenwoordig. In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 home that we built. The cold settles in. It's been a long wind of indifference. And maybe you love me. Maybe you don't. Maybe you learn to, And maybe you won't. You've had enough. But I won't give up. there's still time for forgiveness won't you tell me how i can't read your mind but i see you Billy Joel met Turn The Light Back On. Ik vind het zo'n erg mooi nummer. En ik had het ook niet verwacht dat hij er nog mee uit zou komen. Toch op... Uh, nou, zijn nog nou ja, hoge leeftijd er zijn natuurlijk wel meer artiesten van die leeftijd. Die nog steeds muziek maken. Maar ik vond het, ja... Impressive. En nu? Want Joost Klein die heeft iets aangekondigd. En dat is namelijk dat hij zijn nieuwe Songfestival gaat presenteren. Ja, ja dit is even... Uh, uh, kijk, Joost Klein... Ik ken hem ook als YouTuber, hè. Eén Hoorn Joost. Uh, waar hij vroeger video's veel over maakte En daarna ben ik me eigenlijk een beetje uit het oog verloren uh, En toen hoorde ik ineens dat hij heel erg in de campagne was Ook op 3FM Om gekozen te worden voor het Songfestival hè? Want hij maakt nummers Hij is ook viral gegaan met nummers als Young, Wat dan weer heel veel Duitstalige luisteraars uh, ja, Eigenlijk uh, trekt zeg maar. Hij heeft een hele eigen stijl Maar zijn tekst is echt ja, heel mooi en persoonlijk uh, je zou het niet zeggen als, als je zo'n nummer van hem hoort. Hè. Dat is heel erg... Uh, nou, uh, hoe zou jij het omschrijven, Mike? Best wel. Hey, je zou het Harry kunnen nee, noemen, nou, het ik, voor het eerst. Ik noemen. vind het geen Harry. Ik vind het gewoon een heel eigen genre. Hij combineert ja. zoveel andere genres van muziek. Het nou ja. zorgt voor een eigen sound. Het is gewoon Joost Klein muziek. Ja, nou, en, en, en uh, zijn artiestnaam is dan Joost. En uh, hij gaat dus voor Nederland. Uh, dat werd ergens eind november bekend... naar het Songfestival komende mei in Malmö... En sindsdien, ja, ik ben ook zijn nieuwste single Droom Groot gaan luisteren. Zijn laatste nieuwe singles die ook zijn uitgebracht. En uh, toen echt heel veel geluisterd die week daarna. Het stond echt ook over nummer 1 van mijn repeat. Dus dat, dat zegt ook wel wat. Het was uh, heel leuk. Nu, nu uh, luister ik hem eigenlijk wel wat minder. Maar als ik hem weer opzet, dat nummer denk ik. Ja, lekker joh. En daarom wilde ik het hier graag nog even over hebben. Lekker lange inleiding, trouwens, merken jullie het. Ja. Maar. Uh, bij mijn andere grote held, namelijk Arjen Lubach, uh, wordt donderdag in, in een speciale uitzending van de avondshow uh, het nummer aangekondigd tussen kwart voor vijf en vijf uur op MPO 1. Het lied, de titel daarvan is al bekend, Europa Pa. Nou, het, kijk, je, je ziet het nieuwsbericht al voor je. Hè? Zo, uh, 14 mei is volgens mij uh, de finale, of ergens die week. En dan, en dan zie, zie, zie ik al ...in de titel staan. Europapa, Joost Klein wint het songfestival, weet je wel. Het is gewoon alleen al de titel. Ik, je weet natuurlijk niet de inhoud van het nummer, hè, dus ik kan hier ook volgende maand zitten dat we het waarschijnlijk gaan afspelen. Ja. Dat ik echt denk, oh shit, wat een kut nummer. Maar dat de titel al bekend is, dat... Ik ben zeer benieuwd naar het nummer. Het is namelijk moet zeggen. best wel een leuke... Wel, Europa pa. Ik man. moet zeggen, het feit dat het Europapa heet, en het feit dat hij ook nog best wel, wel, nog best wel met vogels en whatever wil doen... Uh, uh, geeft mij al vermoedens over hoe het refrein van het nummer gaat. Ja, ik hoop een, <tie> een beetje, ja. pa, pa, pa. En ik weet niet. <tie> roepa, pa, pa, pa. pa. Maar dus ik, weet niet, ik weet niet per se <gacht> of ik dat nou goed vind. Maar weet je, uh, ik vind hem grappig. Ik, ik weet ook niet, als ik heel eerlijk ben. Want ik vind, ik vind hem heel leuk, Joost Klein. Ik vind ze, uh, wat hij doet vind ik heel leuk, heel apart. Maar zijn muziek is in mijn ogen heel erg gericht op het bouwen van een klein leuk vrolijk feest, of klein, niet zijn klein, maar gewoon echt het zegt feestmuziek ja. wat hij maakt en dan tegelijkertijd wel ook met een soort van verhaal erin, wat het ja. ook dan weer net een beetje dat stukje geeft dat niet helemaal leeg is en, en een soort van interessant blijft. Ik vraag me alleen af of dat werkt op een songcontest die toch ook echt wel heel erg gaat om en natuurlijk gaat het tijdens een festival ook om de show en dat, dat weet ik allemaal en winkelspolitieke, politiek, om het helemaal waar, klopt allemaal. Maar ik vraag me af of, of wat hij doet, of dat werkt met het ja, dat is Maar, maar, maar vraag, hoe dan ook, denk ik dat het wel gewoon... Het leuker. wordt wel een vette... Het ja. wordt wel grappig. Dat dat is leuk. Maar hij is ook zo creatief ermee bezig. Je zie ook van alles op TikTok voorbij komen. die campagne, echt al die views die die krijgt, weet je wel. Zeg maar het enthousiasme waarmee hij mee bezig is en gewoon denk van ik doe mijn ding en een paar mensen vinden het leuk of veel mensen vinden het leuk. Ja. Die instelling vind ik gewoon al... De, die heb ik al ja. gemist bij een paar artiesten die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Die waren echt heel erg bezig van, oh ja, wel dit en er was niet zo'n enthousiasme omheen. Ik nee. merk hier een soort van nee, het het gewoon support trots. of zo. Ja. Het voelt echt alsof deze jongen er echt zin in hebt. En uh, nou, we gaan het zien of het een hit wordt of niet. Top? En volgende maand in de uitzending Sowieso. Natuurlijk europa, -pa. europa -pa. Ja, ja, ja, ja. En ik vind het dan ook weer echt iets voor hem uh, om dat op 29 februari te doen. Toch, die lanceren. Want dat is een, ook weer zo'n gekke datum... die maar eens in de vier jaar, alleen dit jaar... Oh, oh Ja, ja. Nee, ik, ik ga dan als ik niet muziek ben, lekker naar Venetië. Dus ik zie het dan wel ergens online eh, terug. Okay. In 19, 19, zo, 19 februari. Nee. Zo. Ja, ja, oké. Okay. Nou, leuk. Ja. Nu gaan we even naar een stukje muziek. We gaan namelijk luisteren naar een Macy Peters. Dat is een artiest die ik... Uh, de laatste tijd inderdaad wel veel luisteren. Jammer, wat wilde je zeggen? Ja, daar gaan we maandag Daar gaan naar we inderdaad, Paradiso, maandag, ja. heen inderdaad maandag in Paradiso. Volgens mij dat ze ook nog een keer in Tivoli Vedenburg. We gaan nu in ieder geval luisteren naar het nummer History of Men. Een van haar wat minder bekende nummers, maar nog steeds gewoon uh, echt Dus Laten we naar luisteren. Inside the walls of Jericho I couldn't believe it How you could just stop wanting me You burnt down Easter Island As if it wasn't sacred As if it wasn't sacred to me It's the history of men. You didn't even falter. Didn't look back once, did you? So Samson blamed Delilah, but given half the chance, I, I would have made him weaker too. Siren sound. Dus, is hier goed uit de hand lopen en ik afvraag of ik fijn dat de microfoons kan openzetten, jongens. Kan dat? Kunnen de microfoons open? Oh, wat? Nee. Oké, okay, dat hoorde ik niet. En ik zeg dat ik dat ook niet wil horen. Goed, je hoort de meeste met History of Men. Uh, ja, dus dinsdag de Tivoli uitverkocht. Maandag Pauw die zo uitverkocht. Het zal vast wel leuk worden als het hier echt escaleert. Goed, we hebben nog even tijd om af te sluiten. Hebben we nog iets nuttigs te melden? Uh, ja, minuut. nou ja, Mike, ik wilde je even een compliment geven. En ook fijn dat je deze show hebt gedaan. Want uh, ja, het was ook wel mijn eerste stageweek natuurlijk. Volgende maand uh, ben ik weer uh, in de lead als presentator. En dan hoop ik ook een beetje de tijd in de gaten te houden. Maar het was in ieder geval fijn dat je het programma deze keer op je nam. Um, wat ik verder nog wil melden... nou ja, natuurlijk leest het Haaroms Dagblad. Ja. En uh, morgen staat er trouwens een heel leuk artikel... en dat is nog wel echt even leuk om te noemen. Um, ze hebben namelijk volgende week... daar hebben we het helemaal niet over gehad... maar volgende week hebben ze een, uh, een actie in Haarlem... en dat is een ludieke actie... dat ze een aantal straatnamen in Haarlem... vijf volgens mij... tijdelijk naar Haarlemse vrouwen gaan noemen. En dat is gewoon om aandacht te vragen... voor ...van uh, uh, je zou ook deze Haarlemse vrouwen, uh, als het relevant is... Hè, ...want die moeten bijvoorbeeld ook overleden zijn en zo... Hè, zo ...is dat met dat kiezen, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe straten en zo... ...zou je een keer kunnen denken aan een vrouw... ...in plaats van uh, altijd maar iets algemeens of een oude zeeheld of zo. En dat is dan ter gelegenheid van Vrouwendag... ...Internationale Vrouwendag, wat op 8 maart is. En morgen staat een stuk in de krant... Waar ik ook deels aan mee heb gewerkt. En dan vragen we een beetje de mensen op straat wat ze ervan vinden. Dat is best wel leuk uitgevallen. Dus best wel genuanceerd, best wel leuk. En ook uh, een stukje erbij over uh, aan die organisatie die dat organiseert. Hoe het nou eigenlijk allemaal zit. En uh, de vragen die ze erover hebben. En dat het dus eigenlijk bij helemaal niemand bekend is dat ze dat gaan doen. Maar... Oké, okay. oh, okay, nou leuk. So, we zeker lezen. Wordt het, misschien wordt het bekendgemaakt. In ieder geval uh, bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Ik probeer even uit te vinden wanneer we er weer zijn. Mike. Ja? Ja, bedankt. 29. En, ik, en ik wilde nog mededelen. Ja? Want, want je zegt, hebben de mensen nog wat nuttigs te melden? Nou, ik ben bijna... Verbannen geweest van het bezoeken van de Republiek van Kiribati. Oh ja, oh ja, ja, ja. Krijg ja. ja. ja. het nog even? Nou, nou, nou de, de, de er is een tegenwoordig een overheidsaccount op Twitter van de Republiek van Kiribati. Het is een mini-staat, mini zeg maar ergens in, in Australië, bij de stad in de buurt. En um, die zeiden van, Ja, wie moeten we verbannen? Dus ik antwoord: Het meest universeel geliefde persoon, Keanu Reeves. Nou, toen was ik dus uh, bijna aan de beurt. Ik heb een officiële waarschuwing gekregen van het overheidsaccount. Uh, en als ik nu heen ga, word ik helemaal onderzocht door uh, grote zwarte eilandmannen, is mij verteld. Ja. Oké. Okay. En die ja, gaan je grondig niet. onderzoeken. Ja, dat, wat wat bizar. Ja, dat gaan wij grondig onderzoeken, begrijp ik. Dus. Nou, dat okay. volgende maand. Als ah, je hier nog dat, ziet. Dat ja. volgende ja, maand. Niet naar die Republiek gaan. Bedankt voor het luisteren. En wij zijn er de 29ste weer. Nu nog de Petro Boys met Go West.